De zoon van Noon en de rechterhand van Mozes. En dan twee. Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. ik iemand naast je zegt, nu is het jouw beurt. Nu is het jouw beurt, yes. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie. Wauw. Hoe we willen dit woord vandaag als profetisch aannemen? Alles wat je betreedt, alles wat je zal ondernemen, dat de Heer jou daarin zal zegenen. Want als je met God bent, wie is en wie kan tegen jou zijn? Als God jouw kracht is, wie kan jou shaken? Amen. Alles, hij elke grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie. Wauw. Zoals ik Mozes heb beloofd. Amen. Jullie kunnen plaatsnemen. <laughs> Prijs de Heer, het was mijn fout. Normaal gesproken zeg ik wel, laten we even opstaan. Soms niet, maar het is vrij, weet je. <laughs> je. leest het, je le we lezen zitten staan. Oké, okay, we hebben de Heer geëerd door te lezen. Laten we bidden, vader, dank u wel voor uw woord. Heer, u bent zo'n geweldige God. U bent zo'n goede God. Heer, raak ons, vader, door middel van uw woord. Vader, zegen ons door middel van uw woord. En dat uw woord leven mag zijn voor elk hier aanwezig vandaag. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Yes, broeders en zusters. Jullie kunnen weer plaatsnemen. Amen. De tekst wat we hier hebben gelezen is, is een bijzondere tekst in het Oude Testament. Het is het moment eigenlijk dat we zien dat Mozes is overleden. Mozes is gestorven. En Mozes was de grote leider voor de Israëlieten. En God kiest dan een man om Mozes na te volgen. God kiest een man in plaats van Mozes om het volk te leiden. En deze man was Jozua. En je kan je vandaag afvragen... Waarom koos God Jozua? God koos Jozua niet zomaar. God koos Joze, Jozua omdat Jozua een verhaal had met God. Jozua was een man die een voorbereiding had met God. Want elke stap die je neemt in dit leven is een voorbereiding voor morgen. Elke stap is een voorbereiding. En, en, en dat is een punt die je zeker kan opschrijven. Elke stap is een voorbereiding. Want niets in dit leven... Volgens mij had ik het ook op de slide, ik weet niet zeker. Ja. Elke, stap Elk, elke stap is een voorbereiding. En wij... Ook al... Ook al... Weten we niet welke stappen we vroeger hebben genomen... Ook al ben je het vergeten, alles wat je toen hebt gedaan, was een voorbereiding voor vandaag. Want je bent nooit zomaar bezig met iets. Alles wat je vandaag doet, leidt naar morgen. Is er iemand met me hier? En Jozo was onder Mozes. En, en wat deed Jozo voor Mozes? Jozo diende Mozes. Jozo was de steun van Mozes, terwijl iedereen of veel mensen Mozes in de steek liet. We kennen het verhaal, soms van Korach, Dotham, Abiram, misschien ken je misschien ken je niet. Maar zij gingen in opstand tegen Mozes en de Heer had hem bestraft. Maar terwijl mensen slecht over Mozes begonnen te praten, was Jozo daar trouw aan Mozes. Hij diende Mozes. En God kijkt naar die Stappen. God kijkt naar die voorbereidingen. God kijkt naar de dingen die wij doen voor anderen. En die, die, die stappen die hij dan nam om, om Mozes te dienen, zonder dat hij het wist, was een voorbereiding voor zijn toekomst. Want God was hem aan het voorbereiden om het volk te leiden. Op het moment wist hij het niet, maar God was met hem bezig. Weet je, dat God met jullie bezig is. En op het moment weet je niet eens hoe ver en waar hij gaat komen. Maar uiteindelijk zal hij zijn doel met jou bereiken. Amen. God is bezig. En Jozua... Hij had... Bewust of onbewust was hij bezig... Met Mozes dienen. Weet je, wij nemen verschillende voorbereidingen in ons leven. Bijvoorbeeld als je studeert... Je kiest een opleiding... En je beleid je dan voor, voor jouw toekomst. Dat zijn bewuste voorbereidingen. Dingen die je doet, weet je, en, en, en ouders die stimuleren dan hun kinderen. Gisteren toevallig had ik een hele challenge met Leonardo over school. Want die jongen, hij kan goed leren. Hij is best wel intelligent. Niet omdat hij mijn zoon is, maar oké, okay, misschien een beetje. Maar, maar, maar, maar hij, hij, en hij begon tegen mij, hij begon... Hij begon zo te spreken, en er waren, waren een groep mensen daar, er waren andere kinderen erbij. En hij zei van, waarom geschiedenis leren als iedereen al dood is? Wow, oké. Okay. Daarna zei hij, waarom topografie als we Google Maps hebben? En toen dacht ik van, oh yo, heer, geef me wijsheid. Geef me wijsheid. Ik, tot, tot nu toe heb ik geen antwoord hoor, maar ik ga er wel mee komen. Ik ga er wel mee komen. Misschien denk je van, wat heeft hij gezegd? Wauw, wauw, realize, dat gaat komen. En, en, <laughs> en, en hij begon, waarom leren hoofdrekenen rekenen als we rekenmachine hebben? En die kinderen werden blij. Die kinderen werden blij om hem heen en ze begonnen te klappen. En die ene eh, was uh, samen, was er ook bij, samen begon tegen, dat is de, de zoon van de oudste van Den Haag. En die zei tegen de vader, ja vader, zie je wel? En ik dacht, en ik zag die broeder, het is Eugène, sommige van jullie kennen hem, hij keek me al aan en zo van, wat is dit? <laughs> en, en daarna begonnen we met hen te praten en we zeiden, nee het gaat om dat alles wat je leert is een voorbereiding. Want je weet nooit wanneer je het nodig hebt. En vele van de dingen die wij meemaken, op het moment dat wij het aan het studeren zijn of meemaken, weten we niet waarvoor het dient. Maar God gebruikt de dingen die wij meemaken om ons voor te bereiden naar waar hij ons wil brengen. Is er iemand met me hier? God gebruikt de bewuste voorbereidingen, jouw studieopleidingen, maar ook de onbewuste. En welke zijn dat? Zijn de tegenslagen van het leven die je zelf niet hebt voorbereid, maar zij hadden jou wel in de planning. Die tegen die moeilijkheden in het leven. En dat je denkt, van, waarom moest ik door zo'n proces? Waarom moest ik dit meemaken? Dit was zo hard, zo moeilijk. Waarom ging ik door zo'n moeilijke tijd in mijn huwelijk? Waarom ging ik door zo'n moeilijke tijd op school? En God zegt, het is een voorbereiding. Raak iemand naast je en zegt, het is een voorbereiding. Want ik wil jou ergens naartoe brengen. En, en misschien zie je het nu niet. Maar ik zal je daar brengen. Jozua bleef samen met Mozes strijden. Constant was hij met Mozes aan het strijden. Mozes had Jozua nodig. Jozua vertrouwde Mozes. En er zijn zoveel strijden in onze levens. En we zien hier dat Jozua in zijn voorbereiding wist hij, ik kan Mozes niet alleen laten strijden. Ik moet samen met hem strijden. Ik ga deze man niet alleen maar laten in het strijden, want hij heeft iemand naast zich nodig. Hoeveel van jullie hier heeft iemand naast je nodig om samen met jou te strijden? Om samen, Weet je, er zijn van die strijden dat je niet alleen aan kan. Je hebt iemand naast je nodig die je helpt in gebed. Je hebt soms alleen maar iemand naast je nodig die tegen je zegt van weet je wat, wat als, er iets, als je iets nodig hebt, ik ben daar. Ik wil je helpen, ik wil je steunen. Je hebt mensen nodig die tegen jou zeggen "Maar luister mijn broeder, luister mijn zuster. Ik ga voor jou vasten. Want het, een strijd is al moeilijk genoeg. En als je alleen doorheen moet gaan, is het pijnlijk. Waarom denk je dat God ons zo samenbrengt? In een huis waar we broeders en zusters leren kennen. Het is om samen te strijden. Raak iemand naast en zeg: ga je met me meestrijden? Halleluja. Hé, hey, ik weet dat je je strijden hebt, maar ik heb ze ook. En hoe kunnen we elkaar helpen in onze strijd? Want vaak denken we dat het iemand helpen ten koste gaat van ons eigen strijd. Onze eigen koers. Maar God zegt nee... Door iemand te helpen, blijf jij ook op koers. Want, want uiteindelijk weet je niet dat of je door iemand te helpen, jou gaat brengen naar waar jij moet komen. Want God werkt gemeenschappelijk. God werkt gezamenlijk. En Gods doel voor de kerk is gezamenlijk. Jezus zei, ik sta mijn kerk stichten en de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen, zal niet tegen haar kunnen. En wij zijn de kerk. En dus gezamenlijk valt de vijand ons ook aan. En er zijn die strijden die je denkt van dit is mijn strijd. Ik moet dit alleen strijden. Want het gaat nu om mijn kinderen. Of het gaat om mijn huwelijk. Of het gaat om mijn familie. Of het gaat om mijn studie. Het gaat om mijn toekomst. En God zegt nee. Ik heb mensen om jou heen gezet. Om jou te helpen. Halleluja. Vooral mannen. Mannen zijn koppen. Mannen willen alles alleen doen. Ze denken, <laughs> ze <d> <laughs> iemand zei goed dat ik het weet. En, en, en, ze en wanneer zoekt een man hulp, pas echt wanneer hij geen enkele oplossing meer ziet. En dan denkt hij van oké okay, weet je wat, kan je me helpen met dit en dat. En voor de man, hij voelt zich alsof het hij zichzelf aan het vernederen is om hulp te vragen. Mannen. God heeft ons geroepen om samen te strijden. Halleluja. Jouw, de, de zwakheden die je hebt, heeft een andere man het ook. En, en samen kun je elkaar helpen. Vrouwen, God roept jullie om samen te strijden. Want de strijd die je misschien meemaakt in jouw leven, in jouw studie, in jouw huis, maken anderen misschien ook. De strijd die je meemaakt met je kind, hebben anderen het ook meegemaakt. En samen kan je strijden. Je hoeft niet alleen te strijden. En Jozua wist dit. En Jozua was zichzelf eigenlijk aan het voorbereiden voor het gezamenlijke. Want God wou hem gebruiken. Niet voor zichzelf. Maar voor zijn volk. Dat Jozua niet alleen zichzelf zou dienen. Maar een hele volk zou leiden. Je kan geen volk leiden als je egocentrisch bent. Je kan niet mensen dienen als je egocentrisch bent. Je kan niet bestemd zijn voor grote dingen als je egocentrisch bent. Want God zet de mensen om ons, en God zegt, en, en de Bijbel zegt dit, de Bijbel zegt, hey, iemand die niet eens voor zijn familieleden kan zorgen, is erger dan een ongelovige. <s> de apostel Paulus zegt tegen Timotheus, hij zegt zeg tegen de mensen, want als, als ze niet eens voor hun familie kan zorgen, hoe denken ze dat ze voor anderen zullen zorgen? Als je niet klein kan beginnen, kan God jou nooit in het grote zetten. En nu moest Jozef de voetstappen volgen van de grote man Mozes. Hoeveel hier hebben we ooit van Mozes gehoord? In het Hebreeuws Moshe. <laughs> Mozes. En Mozes, Mozes was de grote man. Mozes was de leider die de rode zee liet openen. Hij was de leider die, wanneer hij God vroeg, liet God mannen vallen uit de hemel. Een soort brood, speciale brood gebakken door engelen. Stel je voor? Een pizza uit de hemel. Alleen dat heeft Mozes niet gedaan, zo'n telefoon laten klinken. Dat is het enige, enige wonder dat voor die tijd onmogelijk was. En Mozes, hij, God gebruikte machtig. En iedereen keek naar Mozes op, dat is onze leider. Wanneer het volk in opstand kwam, gebruikte God Mozes. En de mensen, en Jozef wist dat hij alleen maar een pion was om Mozes te dienen. Maar hij, hij wist niet dat in hem ook een leider zat. Ook iemand die God zou gaan gebruiken. En God was hem aan het voorbereiden. En, en Mozes, Mozes had heel veel tips eigenlijk. Gegeven aan Jozua. In zijn levensstijl. E een van de mooiste leiderschap tips die Mozes gaf. Is vind ik zelf. Wanneer daar in Exodus. Waar hoe, hoeven we niet op te zoeken. Hoeven niet op te zoeken. Daar in Exodus 10. De negende plaag. De laatste pla plaag hè, voor de tiende. En Mozes. Die ging roepen. Tot God. En de Bijbel zegt dat het werd helemaal donker werd. In, in Egypte. En heel Egypte was duister, zodat je, je zelf kon tasten. Maar in het huis van de Israëlieten was er licht. Alle Egyptenaren... Wat bij alle Egyptenaren was het zo donker, maar bij de Israëlieten was er licht. En... Farao werd bang. Farao wist van, hey, negen plagen zijn er voorbij, de springkanen zijn gewoon Rivieren in bloed. Het, het wordt steeds erger... En, en wanneer je de vijand onder druk zet, gaat hij gaat reageren. En wat deed de farao? De farao wou een deal sluiten met Mozes. Pas op wanneer de vijand een deal met jou wil sluiten. Pas op wanneer je grond aan het winnen bent en de vijand jou wil afleiden. Want elke keer dat je productief bent. Zal hij jou aanvallen? Elke keer dat je stappen maakt van overwinningen. Elk, als je elke stap die jij neemt groei voorspelt. Zal de vijand opstaan om jou neer te halen. Is er iemand met me hier? En, en, en, en de farao zei tegen Mozes. Mozes, luister. Laten we een deal sluiten. Weet je wat? Ga. Vertrek uit het land. Vertrek, neem je vrouwen mee, neem, neem de mensen mee, neem de mannen mee, neem de vrouwen, neem de kinderen mee. Neem iedereen mee. Maar laat het rund achter. Laat de schapen achter, laat de, de geiten achter, laat de koeien achter. Voor sommigen hier van ons, zal dat een mooie deal zijn na jaren van slavernij. 430 jaren slavernij. zou dat een powerful deal zijn. Maar Mozes niet. Mozes ging niet akkoord. Waarom ging Mozes niet akkoord? Omdat er een belofte was voor zijn leven. En Mozes zei nee, als wij gaan, laten wij geen hoef achter. We laten niets achter. Want al die dingen hebben wij nodig om de Heer te dienen. Want als God mij iets heeft beloofd, gaat hij mij het volledig geven. En ik ga niet settelen voor kruimels als God het hele pakket heeft beloofd. En weet je wat het probleem is van velen? Ze settelen voor kruimels. God heeft een prins beloofd. En, en ze settelen. Ze is er iemand met me hier? God heeft een prinses beloofd. En ze settelen ze met kruimels. Omdat ze deals nemen. Raak iemand naast je en zeg niet te snel settelen. <laughs> Is er iemand met me hier vandaag? Want als God iets beters heeft beloofd... waarom zou je dan nu settelen, Omdat je denkt dat dit goed genoeg is. En ons probleem is dat we vaak denken... dit is goed genoeg. Hey, deze baan wat ik heb is goed genoeg. Uit je zoveel bidden is goed genoeg. Nee, als God meer heeft... zoek die meer op. Zoek het op in Jezus naam. Want in momenten van crisis gaan we twijfelen aan Gods woord. In momenten van crisis gaan we denken van, had ik, ik had beter de deal moeten nemen. Ik had beter ja moeten zeggen. Want nu ben ik die kans kwijt. Nu is hij vertrokken. Nu is zij vertrokken. En, en nu ben ik alleen. Is er iemand single hier vandaag? De Heer zegt niet settelen. Totdat je zeker weet dat het alles daarin zit wat God voor jou heeft voorbestemd. Halleluja. En Jozua had dat geleerd van Mozes. En Jozua, de Bijbel zegt nu waar we hebben gelezen, Mozes is nu gestorven en Jozua moest het nu overnemen. Jozua moest nu het, de koers blijven volgen die Mozes aan het volgen was. En het is lastig. Wanneer je in de voetstappen moet treden. Van zo'n grote man als Mozes. Maar weet je wat God doet? Ik zeg niet dat Jozef al klaar was. Maar God komt jou tegenmoet. Op jouw niveau. Raak iemand naast je en zeg: God komt tegenmoet op jouw niveau. Halleluja. God komt jou tegemoet waar je nu bent. Want waar je nu bent is jouw beste startpunt voor God. Waarom zeg ik dit? Want eerst heeft Hij jou voorbereid... en zelfs hebben we gezegd de ellende in jouw leven was een voorbereiding. En dus nu, wanneer God jou wilt gebruiken... maakt niet uit in welke omstandigheden je zit... Dit is de beste moment om de Heer te dienen. Halleluja. Want vaak denken we, nee, ik moet eerst alles om me heen regelen. En dan pas kan ik Gods werk doen. Jozua was onder druk, maar hij bleef kalm. Want er was een roeping van God over zijn leven. Jozua ging zichzelf niet vergelijken met Mozes. Onze grote probleem is wanneer we ons beginnen te vergelijken met anderen. En we denken, oké, okay, God heeft Mozes zo en zo gebruikt, dus moet hij mij ook zo en zo gebruiken. Maar God werkt niet zo. God heeft jou geroepen en voor jou een specifieke doel gegeven voor deze wereld. En zo hier geplaatst. Het heeft echt... Geen nut om jezelf te gaan vergelijken met anderen. Want als je jezelf gaat vergelijken met anderen. Of je voelt je te goed. Van hé, je zoekt altijd iemand misschien die minder is dan jij. denkt van hé, kijk, het gaat ga beter met mij. En, we zoeken, uh, mensen zijn zo, ze, ze gaan naar iemand zoeken die minder is. Of iemand die je denkt van dit is, die, die heeft me, meer bereikt en je gaat jaloers worden. Van waarom ben ik niet daar? Waarom ben mij niet? Maar God komt jou tegemoet waar je bent. En God zegt van daaruit zal ik jou gebruiken. Ik gebruik je hoe je nu bent. Ik ben niet afhankelijk van jouw omstandigheden. Halleluja. Ik wil jou gebruiken. Wij kunnen niet de omstandigheden veranderen. Zodat God ons gaat gebruiken. God wil jou gebruiken waar je nu bent. Weet je laatst las ik op het nieuws. Misschien hebben jullie het gelezen. Deze term was zelfs een nieuwe term. Dat vond, vond ik ook grappig. Smombies. We hebben het gehoord op het nieuws. En ze hadden het over mensen die met... Ze noemen het smombies en zombies. Mensen met een smartphone. Die dan lopen op straat. En er zijn tieners, maar er zijn ook volwassenen. En ze lopen zo op straat. <laughs> en, en, en ze zijn bang dat mensen doordat ze zo lopen dat ze aangereden zullen worden. En wat hebben ze, er is een dorp of een stad hier in Nederland, en ze hebben daar een, een, een, een licht gezet op de grond, een rode licht, dat wanneer je zo loopt, dat wanneer je het ziet dat je stopt, dat je weet van, nu kom ik, nu kom ik bij een kruising. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de omstandigheden veranderd, zodat het goed zou passen bij de, de persoon. En dat is vaak wat wij willen doen. Wij willen omstandigheden veranderen. Maar God is niet zo. God wil niet de symptomen genezen. God wil de wortel eraf halen. En vaak zijn we bezig met symptomen bestrijden. En God zegt nee, ik wil de wortel aanpakken. Want de wortel is niet dat je zo moet lopen, je moet recht lopen. Maar, maar wij mensen, wij bestrijden symptomen. En vaak zijn we bezig met symptomen bestrijden in het huwelijk, symptomen bestrijden op school, symptomen bestrijden in onze werkomgeving, zelfs in de kerk. En God zegt, nee, ik wil de wortel aanpakken. Want de wortel is niet dat, je, is niet dat die persoon die jou heeft gekweld, de wortel zit in jou die je verbitterd bent van jaren geleden. En God zegt, ik wil dat aanpakken. Want jij denkt nu dat het probleem is die persoon. Maar God zegt nee, het probleem is veel dieper. En ik ga geen symptomen bestrijden als je niet bereid bent om je hart te openen. Om het echte werk aan te pakken. Ik kan niet wachten tot alle omstandigheden zijn veranderd om op koers te blijven. Ik moet veranderen. Raak iemand naast je en zeg, jij moet veranderen. Weet je, een kapitein van een zeilboot of een zeilschip die, die, wanneer hij tegenwind ervaart, stopt hij niet. Je kan niet stoppen wanneer je tegenwind ervaart. Wat doet de kapitein? En hij past de zeilen aan. Je kan niet stoppen en wachten op de ideale omstandigheden. En we zijn vaak op zoek naar ideale omstandigheden. Nee, als het zo gaat om mijn werk, dan pas ben ik gelukkig. Nee, als, als de voorganger zo en zo preekt, dan pas ben ik gelukkig in uw life. <laughs> en, en je bent op zoek naar idealen. Als mijn man dit en dit en dit doet, dan pas kan ik over, spreken over gelukkig huwelijk. Als mijn moeder dit en dit en dit doet, dan pas ga ik haar gehoorzamen. Is er een tiener hier aanwezig vandaag? <laughs> En, en, en, en, en God zegt, nee, je bent te veel gefocust met de omstandigheden. Hij wil wel laten focussen. Dat hij, dat God, hem zal gebruiken. Ongeacht de omstandigheden. En wat doet een kapitein die zorgt dat hij de zeilen aanpast? Halleluja zodat hij door kan blijven, door kan blijven roeien of door kan blijven gaan. Op dezelfde koers. Halleluja. Hij past de zeilen aan. Weet je, past de zeilen aan in jouw gebedsleven. Wanneer er tegenwind is. Je kan niet stoppen met. Bidden of gefrustreerd raken wanneer er tegenwind is. Je past de zeilen aan. Je kan niet, in jouw budget moeten we soms ook onze zeilen aanpassen. Weet je, ben je minder gaan verdienen, kan je niet evenveel blijven besteden als vroeger. Het is, is een principe, ja of nee? Je moet je zeilen aanpassen in momenten van tegenwind. En de ze doen dat om op koers te blijven. En niet zitten wachten op de ideale omstandigheden. Je kan niet zitten wachten op, op dat, dat, dat je meer tijd hebt om met je familie door te brengen. Met je gezin door te brengen. Nee, als ik meer tijd had, dan zou ik dit doen, dan zou ik dat doen. En God zegt, nee, je moet de zeilen aanpassen... Niet de omstandigheden. Halleluja. Kan iemand mij volgen hier vandaag? Nee, maar als ik minder zou werken. Nee, maak tijd. Halleluja. Je kan niet wachten tot, tot weet je dat, om naar je ouders te gaan luisteren pas wanneer je ouder bent. <laughs> wachten op de juiste omstandigheden. Of pas wanneer die verandert, dan pas, weet je, pas wanneer mijn vrouw echt voor mij gaat koken, dan ga ik haar weer respecteren. Of pas wanneer mijn man naar mij gaat luisteren, dan pas ga ik weer hem dienen. Is er iemand hier naast me, bij me hier vandaag, die dit begrijpt? Ik wacht op de ideale omstandigheden en God zegt nee. En wat doet een kapitein dan, die past de zeilen aan en hij gaat zigzaggen. Om toch te komen waar hij moet komen. Want door de zeilen aan te passen gaat hij zo. De wind neemt hem hier mee. En dan weer die kant. En dan weer die kant. En dan weer. En uiteindelijk komt hij wel bij zijn bestemming. En soms om op koers te blijven moet je zigzaggen. Je valt En je staat weer op. Halleluja. Je, je wordt neergehaald, maar je staat weer op. En je zegt: Ik laat me niet, ik laat me niet heer, neerhalen. Je wordt boos, maar je, maar je raakt niet verbitterd. Je gaat terug. Je wordt verdrietig, maar je raakt niet depressief. Volgens mij volgen jullie mij niet hier vandaag. Je raakt teleurgesteld, maar je geeft niet op. Soms is op koers blijven niet een rechte lijn. Maar het is zigzaggen door het leven. Iemand hier die dit leven heeft geleefd, weet waar ik het over heb. Het is niet altijd een mooie lijn. Maar God zegt, je gaat er doorheen zigzaggen. Je gaat er doorheen zigzaggen. Hé, doe samen met mij dit. Hoeveel van jullie lijkt je leven meer dit? Dan dit. Amen. Is het niet vaak zo? En sommigen gaat het achteruit... Weet je, als je leven meer achter... Van, daarom zijn we hier vandaag om jou te bemoedigen om op koers te blijven. Om op koers te blijven. Raak iemand naast je. Kom op, kom op. En zeg, hé, hey, blijf op koers. Van mij mag je zigzaggen hoeveel je wilt. Maar als je maar op je bestemming komt. In de naam van Jezus. Ja, ik word verdrietig. Maar ik zal die pressie niet laten overwinnen. Ja, ik word boos soms. Maar ik zal niet verbitterd raken. Ja, soms raak ik teleurgesteld. Maar ik ga niet opgeven. Ik ga doorzetten. Halleluja. Want er is iets wat ons helpt: En dat is de formule van God. Wat is de formule van God? De formule van God voor jouw leven. En dat is de G-factor. <laughs> jullie dachten dat ik het was vergeten, hè? Jullie dachten van, ik heb nog niks gehoord over de G-factor. Want hoeveel van jullie hebben formule gehad op school? <laughs> Dit is een hele simpele formule. Maar het lijkt ook onlogisch wat hier staat. Maar, maar het wordt logisch zometeen. Ik heb hier gezet, de G staat voor God, de Godfactor. factor G maal, variabelen. Wat zijn variabelen? Variabelen zijn omstandigheden die wij niet kunnen beheersen. Variabelen zijn de dingen waar wij geen controle op hebben. Variabelen zijn de dingen die wij meemaken, die we eigenlijk niet wilden meemaken. En, en variabelen zijn ook dingen die wij meemaken, die... Die goed zijn, maar ook slecht zijn. En, en, en de formule zegt hier, God, maal, die variabelen, blijft nog steeds God. Dus het maakt niet uit waar je doorheen gaat. God is nog steeds constante factor in onze leven. God blijft een constante factor, ongeacht onze variabelen. En dus nu in vers 5 van Jozua, Jozua 1, ik in vers 5, zegt, zegt God tegen Jozua, Jozua, zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen stand houden. En nu luister, luister heel goed. Want zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik jou ook bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken. Hey, God blijft in, op zijn koers. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Dus eigenlijk wat God hier tegen Mo jo Jozua zegt is, Jozua, de variabelen zijn veranderd. Want Mozes is er niet meer. En, en dat Mozes er niet is, is er misschien een reden voor verdriet. Is het een reden voor pijn? Is het een reden voor frustratie? Maar God zegt. Ook al is Mozes er niet meer. Ik ben niet veranderd. Ik ben er nog steeds. Halleluja. Ook al is dat wat je zoveel naar hebt verlangd, er niet meer. Ook al heb je je baan niet meer, zegt God vandaag. Ook al heb je misschien de vrouw niet meer. Ook al heb je je vader niet meer. Ook al heb je je man niet meer. God zegt, ik ben nog steeds hetzelfde. Halleluja. Want de variabelen veranderen. Maar de g-factor is God die constant blijft. Ongeacht onze variabelen. Is het niet geweldig om te weten dat ondanks jouw situaties veranderen... ...God nog steeds hetzelfde blijft? Dat ondanks je door stress gaat, moeilijke tijden gaat... ...momenten van pijn, momenten van frustratie... Nog steeds heb je daar een geweldige God die van je houdt, een geweldige God die om jou geeft, een geweldige God die jou zegent in jouw momenten van pijn, in jouw momenten van verdriet. Amen, broeder Norbert, is het niet geweldig? Amen. Ik hoop dat je mijn signaal hebt ontvangen, mijn teken. De, de kracht van, van God in, in, in levens van mensen is constant. Is constant. Gods woord is constant. Stel je voor hoe, je jou, hoe jouw leven zou zijn. Als je Gods woord als constante factor zou hebben. Stel je voor hoe jouw familie zou zijn. Als je Gods woord als een constante factor zou hebben in jouw leven. De G-factor. De, con de constante God. De God die niet verandert. Halleluja. Weet je, hoe kon God weten. Dat in de tijden van Adam en Eva. Soms kijk je naar de tekst en denk je van, hoe is het mogelijk? Al sinds het begin van de mensheid. Toen God Adam en Eva had geschapen. zei God toen Adam en Eva viel in zonde en toen vernietiging dreigde, zei God tegen Eva, tegen de vrouw, luister: uit jouw zaad zal één opstaan, iemand opstaan die de kop van de slang zal vermoordelen." Dus uit jouw zaad zal er iemand opstaan die de vijand zal vernietigen. Hoeveel kennen zijn naam hier vandaag? Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam. En dan kan je je afvragen, maar hoe kon God dat weten? Al zo lang terug, dat Jezus zou komen na, na zoveel jaren. Na zoveel ellende, na zoveel variabelen. Er waren Abraham, variabelen van Abraham, variabelen van David, variabelen van Simpson. Er waren zoveel mogelijkheden. Er waren zoveel mogelijke eindes. Kan iemand mij volgen hier vandaag? En, en God zegt, en God zegt, ik kan het weten, want ook al veranderen variabelen, ik blijf God. Halleluja. En ik hou mijn belofte stand, zegt de Heer. Ook al veranderen de situaties om jou heen in jouw leven. God is niet veranderend. God, God is niet veranderd. En dus God wist. God wist. Dat Jezus zou komen. En een einde zou maken. Aan de werken van de Satan. Aan de werken van de vijand. Want God was de constante factor. In de hele schepping. En God is nog steeds de constante factor in ons leven. Hij is de G-factor. Het maakt niet uit wat voor variabelen je hebt meegemaakt in jouw leven. Wat voor frustraties. Wat voor, wat voor dingen je hebt meegemaakt in jouw huis. In jouw financiën. In jouw leven. God is jouw constante factor. God is jouw kompas. Halleluja. Ik wil je één ding zeggen vandaag. Je bent nooit de weg kwijt wanneer je op Zijn woord vertrouwt. Zijn woord is het beste navigatiesysteem die er bestaat. Het brengt je altijd terug in de route die je moet volgen. Want wij worden heel snel afgeleid door de dingen die wij horen. En we beginnen onszelf soms af te vragen, is God dan nog wel betrouwbaar? Is Zijn beloftes nog wel betrouwbaar? Want er zijn zoveel aanvallen, zoveel dingen op mijn leven, zoveel... Weet je, is het nog betrouwbaar om, om te blijven geloven? Is het nog betrouwbaar om naar de kerk te blijven komen? Want wat ik hoor is niet altijd wat ik zie. En God zegt, ik ben nog steeds de G-factor. De constante factor in de variabelen. Halleluja. God is aan het spreken tot mensen hier vandaag. Wees verblijd, want er is een constante factor in jouw leven... Ook al zijn er heel veel dingen in jouw leven die wankelend lijken. Ook al zijn er heel veel dingen in jouw leven. Die, die, het lijkt soms ze jou dreigen te duwen naar een andere, een andere koers, een andere plek. God zegt, ik ben nog steeds constant. Ik ben nog steeds betrouwbaar. Ik ben nog steeds betrouwbaar voor jou, zegt de Heer vandaag. Ik ben nog steeds de Alfa en de Omega, de Koning der Koningen, zegt de Heer. Ik ben nog steeds de Almachtige, zegt de Heer. Hij is nog steeds El Shaddai. En, en waarom blijft hij vertrouwbaar? Want, want God wordt niet beïnvloed door omstandigheden. Hij is degene die omstandigheden beïnvloedt. En weet je wat God tegen jou zegt vandaag? Ik geef je de autoriteit om omstandigheden te beïnvloeden. Zodat je niet hoeft te wachten op de ideale omstandigheden. Maar zodat je zelf de ideale omstandigheden gaat creëren. Hey, is er iemand hier die ideale omstandigheden, wil, ideale omstandigheden wil creëren in jouw leven? God zegt, hey, ik, zou, ik zou je gebruiken om de ideale kerk te bouwen. Ik zou je gebruiken om de ideale huis te bouwen. De ideale familie. De ideale gezin. Hé. Hey, het is in ons de autoriteit. Jozef wist niet wat hij moest doen. En God zei tegen Jozua, Jozua, het enige wat je moest doen in vers 6 is wees vastberaden en standvastig. Klaar. Wees vastberaden en standvastig. Ik zal je gebruiken. Wees vastberaden en standvastig. Want God is vastberaden. God is standvastig. Hoeveel hier vertrouwen in de Heer, op de Heer vandaag? Weet je, dit is jouw moment om... Weet je, als je met mij samen wilt opstaan. Er zijn heel veel factoren, heel veel variabelen... in ons leven. Maar God is de G-factor. God is de constante variabele. De constante factor in ons leven. Hij is constant. Rek iemand naast je zeg, God is constant. Geef hem een high five. Kom aan, en zeg, God is constant. God is constant. God is constant. Prijs de Heer. Jozua, nu is het jouw beurt. Om levens te veranderen. Jozua zat te wachten op een ideale moment. En God zegt, dit is de tijd. Weet je wat God zegt tegen zijn gemeente, tegen jou vandaag? Is, dit is de tijd. Dit is je tijd. Dit, nu is het jouw beurt. Nu is het jouw beurt. Wacht niet voor de ideale omstandigheden. God wil jou nu gebruiken. God wil nu door jou heen bewegen. God wil nu door jou heen mensen raken, mensen beïnvloeden. Want de kracht van God, die rust op jouw leven... Laten we de Heer aanbidden samen.